Het is Golse Kringen, het programma waar de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lone, Dimfi van Loon, Els van Kemenade, Bernard Hobbe en Gerard de Groot. En de techniek is zoals van ouds, weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Bernard Hobbe en Dimfi van Loon. En we hebben... Een drietal interessante gasten en uiteraard ook drie interessante onderwerpen. Roland Marx is onze gast en daar gaan we als eerste mee aan de praat, want die moet om half acht het pand verlaten. Bestuurder van de woningstichting Lijststromen, over de Leistromen en wat er allemaal momenteel over te doen is. Onder andere ook de sluiting van de kantoren in Goorlen en Oosterwijk is best wel iets heel ingrijpend. Hè? Want je kon al heel lang geleden, tiental jaar geleden, terecht bij de woningstichting. En de andere gast zijn uh, Frans Thijs en Hedwig van Ganswinkel over de bouw van de appartementen in de kerk van Marie Boodschap. En er is even sprake van geweest dat er iemand van uh, uh, Herman Erfgoed bij zou zijn. Maar ik hoorde van Leo Joogsten toen straks dat hij eventueel bereid was volgende week maandag te komen. Ja, ik zeg, het onderwerp is vandaag, dus uh, waarschijnlijk gaat het over. Maar uh, we beginnen altijd eerst met een rondje. Wat was er in het nieuws? Het lokale nieuws mag nationaal, internationaal zijn. Waarvan jullie het de moeten waard vinden het toch even te memoreren. En we beginnen uiteraard met de dames. Hedwig, heb ja. jij nog nieuws te melden? Dankjewel. Nou, ik vond uh, van het weekend uh, erg leuk was in het dorp. En uh, ik vind de, het apparaat wat de winkeliersvereniging daar geïnstalleerd heeft, vooral uh, wanneer je de boodschappen lokaal gedaan hebt en een briefje meekrijgt, om dan vervolgens uh, nou, te kijken of je een prijs gewonnen hebt, dat vind ik wel een erg leuk apparaat. Uh, leuke uh, actie ja. en vandaar dat ik dacht, nou, ik vind het wel echt een pluim waard voor alle lokale ondernemers en vergoorlen dat ze mensen dan toch weer zo weten te trekken dacht ik, nou, dat vind ik een leuk nieuws uh, ja. Ja. item ja. Frans, of mag eerst uh, Roland Roland. heb jij nog nieuws te melden? Nou, hoeft niet per se, joh. we hoeven het niet uit de strot te halen maar uh, nee. dat valt wel mee gelukkig nou, kijk, Wat mij wel integreerde is natuurlijk wat er afgelopen weekend gebeurd is rond het overlijden van Van Castro in Cuba. Ja. Dat is natuurlijk de discussie die dan vervolgens opleidt. Moeten we die man nou zien als een, als een vervelende dictator? Of moeten we die man nou zien die heel veel goeds gebracht heeft voor zo'n land? En als je dan toch kijkt de manier waarop zo iemand gedragen wordt op dit moment... Ja, dan zou je het ook bijna neigen voor het laatste. Dus ja. dat zijn toch wel hele interessante discussies uh, over het wel en we. Van wat is nou, laten we zeggen, de verbinding die de internationale politiek nog heeft met de daadwerkelijke bewoners van een land. Ja. ja. Nou, eigenlijk een interessante opmerking. Want Leo Joosten die had het er nog over. Zei van, dan zullen we het, kunnen we het niet gaan hebben over Castro? En dan zouden we kunnen uitnodigen Wil Hever. En Wil Hever is een... Uh, een gepensioneerd uh, tandarts hier uit Goorlen. En die man die je bezoekte regelmatig Cuba... en is helemaal idolaat van Cuba. En ik denk ook een beetje van Fidel Castro. Hè? Ja. Hij praat er altijd anders met, met, uh, ja, met heel veel liefde over. En uh, misschien toch wat de moeite om de man is uit te nodigen. En daar is uitgebreid over te hebben... Zo van wat heeft hij nou inderdaad betekend hè, voor, uh, ja. voor Cuba. Ja. Zo ja, lang nou, aan kom... de macht, hè? El-commandante. Kom, wel... komt wel leuk uit, want een vriendin van mij is toevallig vandaag... Toevallig vertrokken naar Cuba voor een week of drie. Oh, leuk. Dus die komt daar heel vaak. Dus uh, die kunnen we misschien gelijkertijd met wel uitnodigen. Oh ja, nou goed idee. Nou, goed, we zijn 12 december weer aan de beurt, dus. Ja. <laughs> we okay. hebben alvast een onderwerp. Nog meer? Of dit nee, was het? dat was het dit voor was mij hoor. Het? Dat was hem voor mij. Frans, had jij nog een nieuws, uh, nieuwtje? Nee, ik had niks voorbereid in die zin dat ik denk: daar zal ik het eens over hebben. Okay. Geen probleem. Even kijken, en? Ja, dat had het al gehad? Nee, maar hebben we nog niet gehad? Oh nee. Dimfi, je reageerde de op. Uh, nou, ben ik in de beurt. Op Fidel. Uh, nou, wat ik wel leuk vind is dat uh, Goorle nog steeds jaarlijks de vrijwilligersprijs uitreikt. En dat is komende. 9 december. 9 december. Ja. Op vrijdagavond in het Jan van Bezaal. Dus ik ben enorm benieuwd wie het dit jaar gewonnen ja. heeft. Ik ja. ga er naartoe in ieder geval. Ja, ja. Nee, Ik ben er ook van de partij, ik ben er altijd wel benieuwd. Ik had wel leuke, leuke bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente. Je krijgt dan vaak een ja, en Je krijgt een dankje aangeboden en het is best wel plezierig. Ja. En iemand wordt uitvoer, of meerdere mensen worden uitvoer in het bloemetje in, in het zonnetje gezet. Mm -hmm. ja. okay. Nou, eens dus even kijken. Wat had ik nog gevonden... Um, Meester Half de Kinderen, de bekende zeg maar, meester van de basisschool Het Schijverke, was voorgedragen voor Mees Kees, we de beste meester van Nederland. Net niet en Iedereen dacht, hij gaat het worden. Helaas. Op de derde plek. Maar het is een ontzettend aardige gast. Ik ken hem, want hij is een zoon van de goede kennissen van ons. Dus ik heb hem al als, als klein manneke bezig gezien. Hij is een zeer bevlogen onderwijzer en uh, doet goed zijn best. Ik had het hem graag gegund, maar helaas niet geworden. Misschien een andere keer. Ja, nou, maar derde van de wetenschappers ja, van mensen. Ja, is niet slecht. Uh, hè? Het is niet slecht. Nou, en dan was ik verder verbaasd over een artikel in het Brabants Dagblad. Uh, even geleden al over, hoor. In 29 minuten crowdfunding 200.000 euro voor klooster nieuwe kerk in Goorland. Hmm. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Je hebt dus in, in binnen het half uur dit bedrag opgehaald... voor investeringen in onder meer een nieuwe horecakeuken... En een verbeterde parkeergelegenheid. 178 particuliere investeerders investeerden gemiddeld ruim 1123 per persoon. Dat is ook niet niks. Voor dus die crowdfunding organisatie. En ze vinden daar uitzonderlijk snel. Nou, dat klooster is sinds 2012 in handen van het ondernemers-echtpaar Anke en Frans Naalden. Hebben we ook een keer hier op bezoek gehad. Toen ze dat pas begonnen. En die hebben sinds begin dit jaar, het heeft lang geduurd, een volledige horecavergunning. Waardoor de exploitatiemogelijkheden van de hotelkamers, brasserie, vergader- en trouwlocatie groter worden. Ik wens ze veel succes. En uh, ja, daar de zaak is verhaard, dat lijkt me ook niet verkeerd. Het is een uh, heel, heel aardig. Uh, kennen jullie het allemaal? Uh, mm -hmm. Alles, ja. alles Otor en een uh, bijeenkomst. Ja, ja vanuit, zeker. Uh, ja, Ik ken het. is dus de moeite waard. Hè? Ja, absoluut. Ja, erg mooi. Nou, eens even kijken. En dan de oud-gedeputeerde van Haafde. Brigitte van Haften is de nieuwe voorzitter van het CDA. van... De Riel. Aha, het is, daar, Kopsleus, is er dan met de opvolger ja. van Wil van der Kruis? Of, of is, heeft er iemand tussen gezeten? Want Wil is er toch geweest, dacht ik. Hè? Ja. Ja. Dat waren de nieuwtjes. Nou, dan gaan we naar het onderwerp. We beginnen eerst met, uh, met, uh, met Roland. Die moet al om half acht uh, de deur uit. Weer naar een belangrijke vergadering, uh, Roland? Of, uh, ja, ja, helaas ja. wel. Er zit helaas nog iets achteraan. Ja. <laughs> Spannende vergadering? Of, uh, nou, dat valt, valt nog mee. wel mee. Maar het kost toch altijd weer tijd, hè? Dus even kijken. Het hoofdkantoor is gevestigd in rijen. Ik vroeg me eigenlijk af, toen ik zo'n beetje zat na te denken en voor te bereiden, hoeveel huizen beheert of heeft lijststromen in Goorlen? Goorlen. In Oeh, dat is een gewetensvraag. Mm. Uh, maar dat zijn er best heel veel. Ja, dat denk ik ook al, Ik ja. denk dat dat ruim uh, 2.500 is. 2 uh, ja. Alleen in Goorden, ja. dat is onvoorstelbaar ja. veel. Ja. Maar je moet me niet exact uh, nee, het getal vragen. En dat blijven huurwoningen of is het zo, als mensen eruit gaan, worden ze ook dan verkocht? Is dat nee. ook een beetje de policy nee. van nee? Nee, nou kijk, Lijstroom heeft natuurlijk ook wel een, heeft een verkoopbeleid. Uh, maar dat verkoopbeleid, dat hebben we eigenlijk, heb ik dat afgelopen jaar uh, drastisch naar beneden bijgesteld. Uh, dus dat betekent veel minder woningen die wij verkopen. En dat is met name ingegeven door het feit dat we natuurlijk afgelopen jaar... anderhalf jaar te maken hebben gehad met een enorme stroom van vergunninghouders... Statushouders, ja, ja. die uiteindelijk natuurlijk ook uh, een reguliere plek uh, in, de, ja. in, in, de, in de woningvoorraad in Gorle moeten, moeten ja, krijgen. Ja, ja. Nou, door de enorme toename van de, de statushouders uh, zie je natuurlijk dat er druk is ontstaan op de, op, op de woningvoorraad, ja. uh, ook voor de reguliere woningzoekenden. En dat heeft toegeleid dat ik uiteindelijk het verkoopprogramma drastisch naar beneden heb bijgesteld. Dus er veel minder woningen verkocht worden als in het verleden. Ja. En hoeveel woningzoekenden zijn er in Gorle? Oeh, dat is ook een gewetensvraag. Die zou ik zo niet durven te <laughs> beantwoorden. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Nee, want als u het heeft over de statushouders, dat waren er, geloof ik, 28 die hier een sek. woning nodig hadden. Eh, ja, ik denk dat het er zelfs meer geweest zijn het afgelopen jaar. Eh, maar je ziet natuurlijk ook daar een tendens. Hè. Zo, zo hard als de aantallen een pak een beetje een jaar geleden zijn opgelopen, zo hard gaan de aantallen nu ook omlaag. Ja? Ja? ja. Dus de instroom is uh, uh, oh, vele zieke. malen minder. Ja? Ja. Ja. Althans, op dit moment. Je weet ja. natuurlijk niet wat er gaat gebeuren in de toekomst. Uh, maar nu ziet het er naar uit dat dat drastisch uh, naar beneden bijgesteld wordt. Ja. En hoe is ongeveer de verhouding appartementen en, en eensgezinswoningen in Goorlen? Ook dat is een hele moeilijke vraag. Dat is een <laughs> Nou, Dat durf ik ook zo niet te zeggen. Niet te zeggen. Nee, we okay. hebben natuurlijk behoorlijk wat woningen in, in, in, in exploitatie. Ja. En als je nou dit soort detailvragen, ja, die, die, uh... die had ik even moeten ja. uitzetten. Ja, ja oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dat kunnen we weer niet op vast, hoor. Dit. Maar ik vind het best veel. 2.500 woningen in beheerder, vind ik. dat is toch al wat. Hè? Ja. Nou, er stonden eigenlijk drie interessante artikelen in de. In, in, in, in, in de media, onder andere in het Godens Belang uiteraard. Uh, Lijststromen deelt succes met huurders. Nou, mm -hmm. de, dus ze delen wat uit. Klopt. En dat doen toch heel vaak uh, woningstichtingen niet. Moet ik zeggen, woningstichting of woningcorporatie? Hoe, hoe dus, het is ik? een woningcorporatie. Het is een woningcorporatie. Ja. Ja. Wat is het verschil tussen een woningstichting en een corporatie? Eigenlijk geen. Het, is, het heeft puur te maken met rechtsvorm. Ja. Uh, in de volksmond is het uh, een, een woningcorporatie. Een woning. ja. Maar ja. vaak ja. de ondernemingsvorm zijn meestal allemaal stichtingen. Nou, dan dus het bericht in, in de krant van 1611, Lijstromen sluit in Goorla en Oosterwijk. En het, een weekje later, Lijstromen moet meer isoleren. En het kwam wat na met, met Hilvaar en Beek. En als je dat artikel dan leest, en toen dacht ik zo van, nou, de gemeente gaf eigenlijk Lijstromen een beetje op hun falie, als ik het zo mag zeggen. Van, nou jongens, er wordt iets te weinig gedaan. Mm -hmm. Woonstichting Leijstromen toont te weinig ambitie, ik, ik citeer even letterlijk, voor de duurzaamheid in Hilvaar en Beek. is dan wethouder Jan van der Wiel van het CDA, die gaat aandringen op meer inzet voor energiezuinig wonen in zijn gemeente. En dan voor volgend jaar zit hij slechts 24 huizen op de nominatie voor energiezuinige aanpassingen. Hoe is het hier in Goorlen? In Goorlen voor het lopend jaar 2017 uh, aanzienlijk meer. Ook daar weer exacte aantallen heb ik niet, uh, 1, 2, 3, bij, uh, bij de hand. Uh, kijk, zo'n artikel dat komt uiteindelijk in de krant... Uh, omdat uh, uh, men sec even kijkt naar concrete afspraken voor lopend jaar. Uh, waar we op dit moment mee te maken hebben is uh, ingegeven... ook door de nieuwe woningwet die we in dit land uh, hebben... is dat wij natuurlijk ieder jaar opnieuw prestatieafspraken maken met iedere gemeente. Nou, dat is waar we op dit moment volop uh, in zitten... Uh, maar SEC verduurzamen uh, is iets wat uh, uh, voor lijststromen buitengewoon van, uh, van groot belang is. Ja. Uh, dat staat heel hoog in onze top drie van dingen waar wij volop mee bezig zijn. Uh, we hebben daar een behoorlijk programma voor, uh, voor op touw gezet inmiddels. Dat loopt al. Daar zijn we een jaar geleden mee, mee begonnen. En daar zijn ruim 3600 woningen voor aangewezen... ...die de komende jaren... En in heel Varenbeek of... Nee, voor het totale werkgebied lijst komen. We zijn natuurlijk in zes gemeenten waar wij ja. primair ja. werkzaam ja. zijn. Ja, dat is hoofdkantoor in Rijen. Hè? Het hoofdkantoor zit in Gilsen Rijen, klopt. Ja. Uh, maar voor het totale werkgebied zijn dat ruim 3600 woningen. En daar zit in de maar meer jaren begroting ...zit daar ruim een, een bedrag van meer dan 16 miljoen voor gereserveerd... ...om die verduurzaming uiteindelijk tot stand te brengen. Alleen zo'n artikel... Ja, dat komt vervolgens tot stand, omdat er natuurlijk sec gekeken wordt naar een jaar. En eh, dat is natuurlijk niet maatgevend, want er zit een hele wereld achter... Ja, om uiteindelijk te komen tot die 24 woningen die genoemd zijn. Uh, van belang is uh, dat je dingen natuurlijk in, het, in, in de relatie ziet. Hè, dat je tot evenwichtige afspraken komt over alle gemeentes, dat is één. Punt twee is het vertrekpunt van verduurzamen... is het alleen natuurlijk de basiskwaliteit van een woning van waar je uit vertrekt. Nou wil het zo zijn dat de gemiddelde uh, kwaliteit van de woningen in heel en als je het hebt over verduurzame, energiezuinig zijn. Die staan er wat beter bij dan het gemiddelde van het totale werkgebied in lijststromen. En daarnaast... We zijn gewoon recenter gebouwd. Ja, recenter gebouwd. Ja. Plus er zijn in het verleden al wat maatregelen op dat gebied yeah. uh, zijn daar uitgevoerd. Plus dat je natuurlijk ook gaat kijken dat je uh, als je dat soort maatregelen gaat treffen in een woning. Ja, dat zijn behoorlijke maatregelen. Dan moet je denken aan complete dakisolaties. Dan moet je denken aan het vervangen van kozijnen. Uh, vloerisolaties, al dat soort zaken. Die hebben natuurlijk nogal wat impact voor bewoners. Want dat zijn maatregelen die worden uitgevoerd in bewoonde toestand. En die probeer je natuurlijk ook te matchen met... En we hebben werkzaamheden die al in de planning staan, in het kader van groot onderhoud, om die dingen te gaan combineren, waardoor de overlast voor een bewoner tot een minimum beperkt wordt. Dus er zit een hele wereld achter, om uiteindelijk te komen tot een detailplanning, die in dit geval voor heel Varenbeek leidt tot 24 woningen. Mm -hmm. Voor Goorlen zijn het er misschien wel 200 of meer, ja. die voor datzelfde jaar gepland zijn. Ja, ja. mm -hmm. Dus dat is niet sec. Hè, dat moet je op een langere termijn, voor een aantal jaren, moet je dat, moet je dat bekijken we praten over een nieuw duurzaamheidsbeleid. Het is uiteraard heel ver een beker, maar dat geld neem ik aan voor, voor ja. uh, elke gemeente waar jullie woningen Klopt. hebben. Klopt. Uh, dat het college nog dit jaar aan de gemeente wil voorleggen. Het nieuwe bod van lijststromen, waarin de woningcoöperatie aangeeft welke bijdragen zij wil leveren aan de uitvoering van het volkshuisvestingbeleid, sluit daar volgens de wethouder niet op aan. En hij vindt dat dus lijststromen niet alleen moet onderzoeken of er meer nul op de meter woningen te realiseren zijn, maar er ook naar moet streven. Leijstromen wil veel woningen die nu een energielabel F hebben en de komende jaren een D-label geven. Dat is nog altijd niet heel erg duurzaam. We missen wat ambitie. Mm -hmm. Voelt u zich aangesproken als hij dat zo zeker, zegt? Zeker, zeker. Ja. Dat is ook inmiddels uitvoerig met de desbetreffende wethouder besproken. Daar zijn we inmiddels ook al uit in, in, in laten we zeggen de verdere onderbouwing van onze ambitie. En het feit dat de ambitie als onvoldoende uh, ervaren wordt, uh, nogmaals, dat is iets aan, aan hun zijde. Maar de ambitie op het gebied van duurzaamheid is heel erg groot. Hmm. Ja. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken van, nou jeetje, wordt, ik pas, wordt mijn woning pas in 2020 uh, duurzaam gemaakt, kan ik het niet zelf doen. Mm -hmm. is, is dat bijvoorbeeld mogelijk, dat bewoners zelf... Uh, dat is in, in een verhuurde jullie, staat, in een uh, huurwoning is dat heel erg lastig. Wat is dat? Dat is heel erg lastig. Ja, ja. Oké. Okay. Dus je kunt niet zeggen van, nou, jullie mogen zelf, uh, hier heb je geld. Ja. En je mag het zelf uh, ja. verduurzamen. Nee, nou, dat ja. is een hele moeilijke. Ja. Okay. Want het argument wat hier hij ook gebruikt, hij zegt, uh, um, um, de kosten zijn volgens van de geen Excuus. Je kunt de huur best met een paar tientjes verhogen. Mm -hmm. Ja, dat nou, is in de praktijk nou, absoluut dat ik, uh, nee, niet. Is. Ik denk als dat je tegen een huurder zo. zegt van uh, er, er komt uh, 30 euro bij, dat uh, is natuurlijk een fors bedrag. Hè? Absoluut. Maar of dat die het... relatief aan de nog steeds lagere kant is of zijn de huurprijzen ook aardig gestegen? Nee, nee, nee. wij voeren natuurlijk al, al meer dan uh, drie jaar een zeer, zeer mitigerend huurbeleid. Dat betekent dat wij de afgelopen drie jaar een inflatievolgend huurbeleid hebben toegepast. En dat betekent dat de huurverhogingen fractioneel zijn. Ook als je gaat kijken naar de gemiddelde huurstromen van valleistromen. die zitten echt wel, als je dat vergelijkt met andere werkgebieden in den landen, zitten die echt wel aan de, aan de lage kant. Ja. Dus laten we zeggen, betaalbaarheid is voor mij een heel, heel, heel belangrijk item. Het fenomeen wat u aangeeft, van dat, dat er vanuit de politiek gedacht wordt... Van, nou, je kunt gemakkelijk huren met een paar tientjes verhogen... Ja. dat is natuurlijk volstrekt niet aan de orde, met alle respect. Nee. Nee. Nee. Als je nu gaat kijken naar de maatregelen die wij kunnen uitvoeren... dat leidt toch vaak tot tientallen euro's besparing per maand op de energierekening. Daar tegenover staat maar een zeer beperkte huurverhoging... van soms 3, 4, 5 euro per maand. Ja. Dus de verhouding, ja, ja. dat is natuurlijk zo wel iets om na te denken... Maar als je dan toch gaat kijken uh, hoeveel moeite het kost om mensen te bewegen... om medewerking te verlenen aan zo'n duurzaamheidstraject... Ja. Uh, dat valt heel, heel, heel, heel zwaar tegen. Ja. Een paar jaar over dubbele beglazing, over ja. muur, dakisolatie en ja, dat soort zaken. Dat soort zaken, ja? Ja. Maar het geeft natuurlijk ook uh, tumult in huis. Het geeft ja. natuurlijk rommel. Ja, ja. Ja, ja. Uh, uh, uh, en waar wij tegenaan lopen in de praktijk is toch dat je heel vaak ziet... De, de gemiddelde leeftijd hè, van een bewoner in een lijststromenwoning is heel erg hoog. Ja? Ja. En wat wij heel veel zien... Wat is die dan, de gemiddelde leeftijd? Ja, die 70? Niet... Nou, 75? Dat, dat gaat wel richting ken... tussen de 65 en de 70. Zo, ja. nou, dat is inderdaad. Ja. Ja. Dat, dat zijn, hoge, dat zijn hoge leeftijden. Daar is het echt van te kijken. En je vaak, wat je vaak ziet is dat mensen die natuurlijk al soms 25 jaar in een woning wonen... Ja vaak al wat op leeftijd zijn, die vervolgens geconfronteerd worden met de vraag van hè, we gaan dak isoleren, we gaan dubbele begrazing, enzovoort, enzovoort. Dus het brengt nogal wat zores uh, ro uh, en ja, rompslomp met zich mee. Maar het brengt ook comfort met zich mee. Het brengt ook comfort met het zich mee. En, mi zich en mee. Minder, minder, minder, minder energie. Uh, toch in de praktijk zie je met name dat segment mensen die zeggen joh, ik woon hier nu al 25 jaar en, en uh, die komende vijf of tien jaar, die uh, red ik ook wel. Kun je ze dwingen? Kun je ze niet winnen? Nee. nee. Als mensen ze niet willen, nee. Nee. Voor er straks van te kijken, dat wist, dat wist ik niet. Nee. Oh, nee. Oh. Je hebt de medewerking van mensen daarvoor nodig. Oh. Okay. Oh. Ja. Nee, wat jullie ook al gedaan hebben met de verduurzaming, om met het tweede artikel over te stappen. Hè, die boksen die jullie hier in Goorland. Ik weet ook niet of die in andere plaatsen ook gegeven hebben. Maar de, ja. die boksen met uh, allerlei uh, middelen om, je, om de energie wat te verlagen. Klopt, de energiekosten. Klopt. Ja, dat is een, dat is een actie uh, die in het verlengde staat van... Uh, lijstromen is natuurlijk uit een moeilijke periode gekomen. Er uh, is heel veel gebeurd. Is dat zo? zo? Lijststromen kwam uit ja? een hele moeilijke periode, ja natuurlijk. In, in, in, We hebben drie, in welke vier zin? Jaar... In, ook in de personele sfeer of zo? Dat, uh... oh, met name in de bestuurlijke sfeer. Bestuurlijke dat is natuurlijk sfeer. wel het een en ander gebeurd hè, in, in het verleden. Want hier was Johan de Koster was toch een, een gelauwerde directeur van, van de lijstromen denk ik hè? Ja, er is na, daarna is natuurlijk een fusie tot stand gekomen. Ja, ja, en na die fusie ja. is, het, is het misgegaan. Oh. Uh, dus dat is een hele lastige periode geweest. Maar goed, ik denk dat we daar verder niet op moeten inzoomen. Ja. Uh, waar het op neerkomt is dat uh, we de afgelopen drie jaar eigenlijk aan een heel nieuw bedrijf gebouwd hebben. Er staat gewoon een heel nieuw lijststromen. In alle vormen, in alle uitingen. Hebben ze daar jou speciaal voor ingehuurd? Dat wil ik niet zeggen, <laughs> maar <laughs> er is wel wat gebeurd de afgelopen drie jaar. Ben jij er al lang werkzaam? of hoe, ja, Drie jaar. Drie jaar ja. wat, is jouw, wat is jouw voorgeschiedenis? Ja, we toetweer maar. Ik ja, praat het makkelijker, graag, vind graag, ik. Graag, <laughs> maar wat is jouw voorgeschiedenis dan? Dat, ben je van huis? Wat is jouw vak? Mijn vak zit in een hele andere hoek. Uh, ik kom niet uit de coöperatiesector. Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt. Uh, ik heb heel lang in de directie van, van ING Real Estate uh, gezeten in Den Haag. En daarna heb ik een aantal grote herstructureringen gedaan in de corporatiesector. Dus met name grote corporaties waar veel problemen waren. Dus jouw Als... naam en fam zijn jou vooruitgesneld. Dat zou zomaar kunnen. Die worden vaak speciaal ingehuurd. Hè? Om maar even flink zeg maar de bezem maar door te halen. En, nou, dat is zo vaak niet verkeerd hoor. Ik bedoel, uh, ja. iemand die met stakke hand regeert en uh, iemand nieuw. Daar kun je nog wat doen, hè? Zeker, zeker. Maar dan, wat ik wilde zeggen, hè, er is heel veel gebeurd. Want de aanleiding was de vraag waarom, waarom die bespaarboksen. Uh, en in die drie jaar tijd is er gewoon een heel nieuw bedrijf neergezet. Dus dat betekent, we hebben behoorlijk wat slagen gemaakt. Lijststromen heeft een enorme ontwikkeling laten zien. Het gaat weer goed met lijststromen. En onze belangrijkste stakeholder is natuurlijk onze huurder. Uh, en ik vond het op enig moment ook passend om onze huurder daarvan uh, te laten meeprofiteren. Dat het weer goed gaat met, met lijststromen. En om die redenen hebben wij uh, voor iedere huurder, want wij beheren bijna 10.000 woningen, dus er zijn bijna 10.000 bewarend spaarboxen, die zijn uitgedeeld aan alle huurders. Daar hangt een aardig kostenplaatje aan. Daar hangt een aardig kostenplaatje maar aan. Maar dat verdient zich wel terug, uh, zullen ze ongetwijfeld bij een lijst om berekend te hebben. Denk ik. Ook, dat, ook dat, maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat wij iets doen waar een huurder direct merkbaar het ja. verschil mee kan ja. maken zelf. Nou, het is een succes, want ik bedoel, uh, om woonlasten te besparen, halen huurders massaal het pakket op. Precies. Dus het is ja. niet zo dat ze jullie ermee laten zitten. Het nee. wordt echt massaal ingenomen. Nee. Ja. ja, maar voor heel veel huurders was het ook van uh, een beetje sceptici aan de voorkant. Van ja, het zal wel. Hè, het zal wel een of ander doosje met, be, be, be, uh, be, laten we zeggen, bespaartips zijn. Maar toen ineens bleek dat het echt wel een doos was met een winkelwaarde van bijna 100 euro... Uh, toen kwam ineens toch wel de hele loop op gang. En als ik nou kijk naar de enthousiaste reacties in de media, maar ook op social media, ja, die spreken boekdelen. Dus een, een, een doos van 100 euro om, om 400 euro te besparen, hoe heb je dat kunnen becijferen? Zeg maar, uh, da daar ligt onderzoek heeft aan te maken, de dus weer Met de energiekosten. Ja, ja zeker. Uh, uh, LEDlampen, uh, uh, ja? laten we zeggen slimme thermostaten, dat soort zaken allemaal. Misschien dus hebben ze ook een serie LEDlampen uitge uitgereikt. Onder, onder, andere, onder andere, ja. Ik vind het een, ja, nou. is het is een, een goed dingetje, idee. Vind, je vind wat, een leuk je idee. De, wat je aan de kraan doet, onderaan de kraan. Ja, en uh, iets voor, uh, op de brievenbus, zodat die wat afgesloten is. Ja. Dat er geen kou uh, van ja. buiten naar binnen komt. Ja. Ik, heb, ik heb de doos gezien. Hele pragmatische dingen die Hele, direct, goed. laten we zeggen, in te vullen zijn. Ja. Je had het net in het begin van het gesprek, uh, Roland, over de top drie. En uh, wat is die top drie precies en hoe, waar, waar moet ik daaronder staan? Zijn het bepaalde doelstellingen die je wil gaan bereiken? Want hier zijn ook zaken in, bijvoorbeeld jullie zijn overeengekomen met de huurders. In 2016 werd de huurverhoging beperkt tot 0,3 procent. Precies. Klopt. Extra geld voor het glasfonds. Klopt. Uh, opzet betaalbaarheidsfonds. Klopt. Dat is, moet je even uitleggen. Maar even in die top drie. Wat houdt het heel tijd precies in? Nou, een top drie, even willekeurig in wat 1, 2 of 3 moet zijn. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is uh, wat voor mij heel belangrijk is, is de betaalbaarheid van de huurder. Ja. Die wordt met hoofdletters uh, geschreven. Ja. Uh, voor duurzaamheid. Uh, en dan duurzaamheid is niet alleen maar het energiezuinig maken van woningen, maar duurzaam ondernemen. Dat is natuurlijk veel breder dan alleen energiebeparende maatregelen. Uh, en de, de derde uh, uh, is eigenlijk het optimaliseren van onze dienstverlening. Uh, en dat is iets waar wij, uh, laten we zeggen, uh, vanaf 2017, we zijn ook volop bezig met een nieuw ondernemingsplan, heel zwaar op gaan inzetten, waardoor uiteindelijk onze klant, onze huurder, weer volledig centraal komt te staan. Maar de gorische huurder zal het niet prettig vinden dat jullie gaan vertrekken, want ik bedoel, je komt makkelijk even richting Oranjeplein en uh, je melden bij je lijstomen. Ja. En het uh, de ja, reparatie was eigenlijk snel gepiept. Nu ga je sluiten. Maar we gaan ook niet vertrekken. Het oh, sluiten van blijf, de kantoren... Blijft er een soort dependance achter? Ja, absoluut. Dat, nieuw. dat, dat ja. is nu een nader onderzoek. Oh, dat heb ik niet begrepen. Daar wordt ook met uh, diverse huurders uh, over gesproken. Van wat is nou van belang? Wat verlangt nou de gemiddelde huurder van, huurstro, van, van, van, van, van, van lijststromen aan dienstverlening? Uh, maar wat er uh, zeker uh, voor terugkomt... Uh, is een, uh, uh, ja, laten we zeggen een soort woonwinkelformule. Waar in ieder geval mensen ten alle tijde nog steeds terecht kunnen... voor een vraagstelling. Maar dat betekent niet meer dat er een full-size kantoor zit... van Lijstroom, waar ook mensen... Hè, Laten we zeggen, achter nee, het bureau dat, zitten te werken. Dat gaat dicht aan, hè? En dat daar. En daar worden dicht. wellicht uh, appartementen in, in gemaakt. Daar zijn we ons nu over aan het beraden, ja, wat we, ja. dat we mee gaan doen. Ja. Uiteindelijk, de, laten we zeggen, de aanleiding om het kantoor te sluiten, is eigenlijk geweest dat we anderhalf jaar geleden zijn wij gestart met een initiatief. op meerdere plekken, niet alleen in Gorle, Om eigenlijk te komen tot een vorm van een participatiehuis. En een participa een participatie? Participatie, participatiehuis. Huis, ja. En wat dat eigenlijk met zich meebrengt, is dat ik van mening ben dat. Als je gaat kijken naar het faciliteren van zorgvragen, hebben wij in Nederland nog steeds te maken met heel veel schotten tussen maatschappelijke partijen. Ja, is dat iemand... zo? Geef ge ge ge ge ge ja. een voorbeeld, een praktisch voorbeeld. Nou, dat, dat kan heel breed zijn. Hè, tussen, tussen zorgpartijen als, als, als Mee, Coöperaties, Contour de Twerens, dat soort partijen. Ja, ja. Die natuurlijk allemaal op een fysieke vraagstelling, op een, een specifieke zorgvraag zijn toegeeigend. Mm -hmm. uh, en op het moment dat je ertoe in slaagt, en daar was het ook allemaal door ingegeven. Om meerdere maatschappelijke partijen onder één dak te huisvesten, met één baliefunctie. Waarbij iemand met een zorgvraag zich meldt en integraal bediend kan worden. Dat komt de dienstverlening van in ieder, mm -hmm. enorm ten goede. En uiteindelijk ook de dienstverlening aan een klant en gaat daar uh, zeker mee uh, uh, verbeterd uh, worden. Mm. Nou, dat is een traject, daar zijn we volop mee bezig nu. Uh, ook in de gemeente Goorlen om te bekijken van hoe zou dat dan vorm moeten gaan krijgen. Waar zou dat dan moeten gaan landen. Yeah. Nou en in dat licht heb ik ook besloten om in ieder geval het kantoor zoals we dat kennen. Dat gaat dicht, yeah. maar er komt iets anders voor terug. En wat dat dan precies maar dat kan, gaat maar dat worden. Kan, dat, kan, dat kan ik op een andere plek zijn. Dat, dat zal niet meer op de plek zijn waar we nu zitten. Nee, nee, ja. Ja. En wie zijn die andere participanten? Van dat, dat, dat zijn er of, heel veel. De, behalve ja. de gemeente en de Twerm? Uh... Nou, kijk, waar op dit moment er worden heel veel gesprekken mee, mee gevoerd. Dat is nog niks concreets, dus daar kan ik ook okay. verder nog niks over communiceren. Okay. Uh, maar er zijn in ieder geval een aantal maatschappelijke partijen bij betrokken om te komen tot zo'n dergelijk initiatief. Maar kan dat zijn dat je bijvoorbeeld, want net als de ING-bank, zit bij het bekertje? Ik bedoel, ja. dan denk je van, dat zou best kunnen zijn dat je bijvoorbeeld in, in, bij de MT of weet ik wel ergens ja. een, een plek krijgt. Nee, ja. Maar dat zou toch kunnen? Ik, ja, zou, ja, ik sluit ja. helemaal niks uit. Waarom, waarom niet? Nou, nou, de daar van waar veel is mensen het komen ja. lijkt me niet eens verkeerd hoor. Ik sluit helemaal niks uit. Nee. Uh, wat, wat nog veel belangrijker is, wat ik wil vertellen, is uh, in, in het nieuwe lijststromen ligt de focus volledig extern. Dus dat betekent ook dat wij als organisatie veel meer bij de klanten thuiskomen. Ik wil veel meer mijn medewerkers bij mensen thuis zien. Dat is uiteindelijk het, het uitgangspunt. Dus onder andere de reden om dat kantoor sluiten. Hè? Dus ja, er, uiteraard uh, het personeelbestand verbinden. Maar mensen gaan de baan op. En... Uh... Ik, ik vroeg me af namelijk zo, hoe, hoe is het om vandaag de dag zeg maar, directeur van zo'n woningcorporatie te zijn? Hè? Ik bedoel, na zeg maar dat gedoe daar in Amsterdam, hoe heet je ook weer. Oh, ja. de, iedereen kent nog het verhaal ja, van de dikke Maserati. Ja. Zo, ja. Van, waar raar jij trouwens in? Een, nou, een heel bescheiden auto. Heel bescheiden auto. <laughs> <laughs> maar, hij, zegt, bescheiden. hij zegt niet meer. Maar we mogen geen reclame maken. Hè? Dat, <laughs> Precies. Maar het is een bescheiden auto, een bescheiden niet te vergelijken met de Maserati. Nee, zeker niet. Daar mag je blijven. Zeker niet. Daar mag je blijven. Maar als, als het kantoor gaat dicht, de medewerkers gaan de baan op, wordt daarmee de dienstverlening niet duurder? Nou, dat is natuurlijk continu het evenwicht zoeken tussen het optimaliseren van je kostenstructuur en het verlenen van dienstverlening aan de klanten waar het om gaat. Ja. En uh, waar ik voor sta, en dat is ook de filosofie achter, achter lijststromen, is uiteindelijk dat de huurder, want dat is de belangrijkste stakeholder van een coöperatie, een, een, een ja, lijststroom in dit geval, ja. dat die weer volledig centraal gesteld wordt. En dat is iets waar we de afgelopen drie jaar mee bezig zijn geweest. We hebben, we hebben echt wel behoorlijke stappen gezet, wat ik toen straks al aangaf. Er staat gewoon een heel nieuw lijststroom. Ik las in het Godels belangrijk dat het in het leuke artikel van 1611, um, afgelopen drie jaar hard aan de weg getimmerd. Resultaten positief en daarom dus een eenmalig bedrag beschikbaar. Goed. Vanwege dus die, die bok, zeg maar. Ja. Ja, ja. Ja. Is het inderdaad een eenmalig iets? Of zeggen jullie van nou, als het succesvol is, dan kunnen we wellicht nog eens ooit oh, tot een herhaling uh, komen? of? Dat is ja. even de ja, kant op nou, de boom kijken. Zonder dat ik daar natuurlijk heel erg op vooruit kan, kan lopen. Maar waar ik wel voor sta, is uiteindelijk dat, dat wij jaarlijks bezien... Van wat is nou uiteindelijk, laten we zeggen, de, wat zijn de resultaten van lijfstromen... en wat is nou het deel van die resultaten wat wij boeken... wat je kunt terug laten gaan richting de huurders... als een vorm van maatschappelijk rendement. En dan vervolgens krijg je de discussie... wat moet dat maatschappelijk rendement dan zijn? En dat gaan wij samen met onze stakeholders bepalen... wat dat zou moeten zijn. Mm -hmm. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dat een structureel iets gaat worden... Hè, dat wij proberen continu iets terug te laten gaan richting de huurder. Want daar is uiteindelijk natuurlijk de coöperatie door ontstaan. Ja. De belangenbehartiging van huurders. Ja, ja, ja. Ja. Even, even om een klein brugje te maken... Uh... De gaat uh, in de Boskus, Boskus West, 30 nieuwe woningen bouwen. Klopt. Sociale huursector. Zijn er ook gesprekken geweest over uh, de herbestemmingsplannen van de Maria Boodschapkerk? Door nee. de lijstromen? Uh, nee, die zijn niet met ons gevoerd. Nee. nee. <coughs> nou, mogen we vragen waarom niet? En hebben jullie contact gezocht met de lijstromen? <laughs> hebben jullie contact gezocht met lijstromen? Nee. Zo nee. so van nee? Nee, nee, nee. Waarom niet? Ik denk dat dit een traject is wat wel, wel van de heel lang, parochie. Eh, ja. de ah, op die manier. Ja, ja. Ja, ja, maar ik ja, ja. had het, ja. het wel logisch gevonden. Ik had het wel logisch gevonden als de lijnstromen daar, daar appartementen was gaan bouwen. in plaats van uh, een of andere makelaar ergens in Zeist. Ja. ja, maar ik denk dat dat een heel erg specialisme is. En de partij die zich daar nu voor gemeld heeft, is een specialist op dat punt. Een een specialist op het punt, herbestemming van monumentale gebouwen. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ik denk Dat, dat het was misschien wel een uitdaging voor de lijststroom ook geweest. Ja. Had zomaar gekund. Ik heb nog een paar vragen, Roland. Ja, mag ik... je, dan mag jij het pand gaan verlaten. Dan ben je ja, toch goed. al redelijk, hij is redelijk geslaagd voor zijn examen. Vind je ja, ja hoor. Ja, ja. <laughs> uh, even dus, het uh, um, betaalbaarheidsfonds, wat houdt dat precies in? Als ik het goed gelezen heb, kunnen mensen die in de problemen komen, tijdelijk van het, uh, de lijststromen wat ontvangen? Ja. Klopt. Waarvoor? Waarvoor? Um, om eigenlijk ervoor te gaan zorgen dat mensen die zonder eigen, uh, laten we zeggen, toedoen, dus door eigen schuld, uh, in problemen zijn, uh, zijn gekomen... En dat kunnen uh, legio-oorzaken zijn... waardoor iemand zwaar in de problemen wordt, uh, wordt gebracht. Dus hij bouwt een schuld op, bij wijze van spreken. Ja, maar nogmaals, hè, niet door toedoen van je eigen handelen. Hè. Kijk, op het moment dat iemand Geen continu... bietplantage op de zolder. Nee, precies. <laughs> ja, maar, ja, daar kennen we allemaal heel veel dingen bij voorstellen... Hè, waardoor mensen in financiële problemen kunnen, kunnen komen. Maar dat is een heel belangrijk criteria. Dus zonder eigen toedoen. Uh, willen wij samen kijken middels uh, het betaalbaarheidsfonds... hoe wij mensen... Uh, toch weer, laten we zeggen, er bovenop kunnen helpen... en daarmee erger zien te voorkomen. En erger leidt heel vaak, als mensen echt in de problemen komen... dat kan leiden tot uitzettingen. En dat is uiteindelijk iets wat we natuurlijk proberen te voorkomen. Een dus beetje, ook dat is iets uh, hè, wat wij, uh, laten we zeggen, verstaan... onder invulling geven aan dat stukje maatschappelijk rendement. Ja. Dat is een beetje vooruitlopend op de schuldsanering. Eventuele ja, schuldsanering, ja, om dat te voorkomen. Dat ja, mensen dat je mag het niet vergelijken met elkaar. Nee, nee, nee. nee. Uh, maar het, het is wel een voorportaal. Ja. Uh, Ronald, de, de lijstroom gaat toch de lege hoek ontwikkelen, hè? de hoek van Tilburgse en Kalverstraat. Uh, enig idee op welke termijn uh, dat zeg maar, de tuin daar moet gaan verdwijnen? Ja. Want het is lange tijd, is er sprake geweest dat het zou gebeuren. Toen we even niet. En nu is er toch weer belangstelling. Althans, de grond, mm -hmm. heb ik begrepen, die wordt dus uh, niet meer verkocht. Nee, klopt. Klopt. We zijn daar nu zelf uh, volop mee bezig. We zitten midden in dat echt proces. Plan, echt plannen ontwikkelen. Planontwikkeling. er ooit een toren. Die uh, gaat er niet komen. Gaat er niet die komen. gaat er niet komen. Nee. Het is in ieder geval een, een, een plan. wat, laten we zeggen, qua uh, stedenbouwkundige opzet. Uh, past in het gore zoals we dat nu zien. Mm -hmm. Moet natuurlijk ook aanhaken aan de belendende gebouwen. die er al staan uh, inmiddels. Mm -hmm. En dan zijn we op dit moment volop met de gemeente over in gesprek. hoe we dat, uh, hoe we dat voorzien. Durf je een termijn te noemen waarbinnen. ...men zou kunnen gaan beginnen? Nou, ik hoop Enkele eigenlijk... Uh, nee hoor, nee nee. wat mij Minder. betreft heel snel. Uh, ja. Ik hoop eigenlijk qua, qua planvorming uh, met elkaar te kunnen vaststellen... ...of het haalbaar is ja of nee, wat we voor ogen hebben. Dat wil ik eigenlijk wel uh, Q1 volgend jaar proberen af te ronden. Zo. En dan gaan we het formele proces in. Oh, dan kunnen ze nog één keer de kerststal plaatsen. De kerststal die altijd op het stond... ...wordt nu geplaatst ja. uh, in het centrum van die tuin uh, oh. al daar... Mm -hmm. Dus uh, dat kan nog één keer gebeuren en dan is het waarschijnlijk uh, over uit en sluiten maar. Tussen planontwikkeling ja. en stenen stapelen, daar zit ja. natuurlijk ja. nog een, ja. He, ja. een hele tijd ja. in. Ja. Ik, vond, nou ja, ik vind de tuin mooi, maar daar een, een aardig appartementencomplex, uh, waarom niet, zou dat kunnen. Wat vind jij, uh, Lint? Ik hou van groen. Ja, dus de tuin moet blijven? De tuin moet blijven. Nou Het <laughs> nou ja, is in ieder geval een hele prominente ja. hoek. Ja, en die prominente hoek, hè, voor Golen is het natuurlijk wel fundamenteel van belang... Om uiteindelijk ook de aansluiting, laten we zeggen, in de loop van, van het centrum te krijgen. En de winkelvoorzieningen. Ja. Dat die hoek adequaat wordt ingevuld. Ik denk dat dat wel voor Goorlen erg belangrijk is. Roland, bedankt voor dit uh, gesprek. En we spreken af. Ik kom nog eens een keer terug over een poosje. Wanneer de plannen wat meer, zeg maar, geconcretiseerd zijn. En hopelijk ben je dan nog werkzaam bij, de, bij, bij lijststromen. Want ja, je weet nooit hoe een carrière zich ontwikkelt nou ja, natuurlijk. Maar... Interim misschien. Hè? Ik vond het een leuk gesprek en het was uh, verhelderend. Ja, Dankjewel. Mij ook. Graag gedaan. Bedankt. bedankt. Graag gedaan. En dan gaan we naar de muziek. Even kijken, wat had ik meegebracht? Een uh, uitgebreide cd-box van Willem Duis. muziekmozaïek. Heel lang geleden, toen ik nog jong was, weet je niet. En uh, ik heb twee nummers uitgekozen. We beginnen met uh, nummer 1. En dat is uh, de middel die vanmorgen vloog ze nog. Wordt gezongen door Robert Long, Martine Bijl, Simone Kleinsma en Robert Paul. En het is geschreven door Robert Long en Dimitri Frenkel-Frank. Luister maar eens.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 de boeken voor u schrijven en ook gedichten mag ik blijven graag wat moet dat heerlijk zijn van morgen vlo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 aangeschoten nee.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 I'm Dat was die? En we zijn weer on air, heet het? On air. Ja, we zien het mooie lichtje branden. We mogen weer. Vanmorgen vloog ze nog. Fantastische melodie, hè? Geweldige melodie. Ik kan ik niet vaak genoeg draaien. Vond jij het een leuke? Heel mooi. Dan. Gelukkig. Heel mooi. Nou, het volgende onderwerp: Frans Thijs en Hedwig van Ganzenwinkel. Over de bouw van de appartementen in de Kerk van Marie Boodschap en van twee woningen op het terrein naast de Kerk. Nou ja, er stond er dus een uitvoerig stukje in het uh, Belang. Met de foto erbij van: uh, Mensen kijken allemaal heel uh, vrolijk. Ja. Heel vrolijk is. Uh, nou ja. Was er een reden om vrolijk te kijken bij die. Uh, hoe hoe krijgen jullie dan? Je ziet die foto: er gaat iets gebeuren met uh, Marie Boodschap. En wat ermee gaat gebeuren. Kun je daar helemaal in vinden? Worden jullie er ook blij van? Nou, wij worden blij van het feit dat verloedering is voorkomen. Mm -hmm. En dat er een uh, kwalitatief hoogwaardige herbestemming van de kerk. Van het gebouw is. Ja. Daar zijn wij heel gelukkig mee. Ja. Een kwalitatief hoogwaardige herbestemming. Ja. Maar dat is in feite alleen maar appartementen. Is dat dan alle tijden een kwalitatief hoogwaardige herbestemming? Ja, het is in ieder geval. Dat de appartementen in een... Kerk nou, ik denk dat het belangrijk is dat het, de kerk heeft echt een, een, echt een bepaalde statuur, zeg ja. maar. Hè, en is heel markant voor Goorlen. En ik denk dat juist het feit dat, dat dat hele, nou eigenlijk ook wel weer typische gebouw, maar wat daar echt een plek heeft, dat dat nu dus behouden kan blijven op die manier. Ja. Als monument, het ja, is monument. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Maar vind je het nou vaak, want ik, ik, ik zag nergens de, de, de, de naam staan van de stichting Steenvoet, hè, van niet Mes. Die beijvert zich ook enorm voor zeg maar, het handhaven van, van mooie gebouwen, oude gebouwen. Mm -hmm. Ze heeft overigens wel, heb ik begrepen, een brief gestuurd naar de gemeente. Om toch inderdaad... Uh... Oh ja, ik, ik las ook ergens dat, dat uh, Herman erfgoed voornemens is om de status van het Rijksmonument te wijzigen. En dan is mijn vraag van... Dit, deze kerk is zowel van binnen als van buiten Rijksmonument. Dus... Je blijft er met je, klauwen van af. Het is een rijksmonument. Is dat makkelijk te wijzigen? Want als ik dan zoiets lees, dan denk ik van zo. Als het zo makkelijk gaat, dan kun je de meest gekke dingen doen met, met een met maar een dat gebeurt ook niet. De Herman Erfgoed, uh, die heeft het pand gaan ze zo aanpassen dat het een monument blijft. En het kan profiteren van de voorwaarden van het zijn van een monument. Ja. Uh -huh. Dus dat is, uh, daar zijn we heel blij mee. En uh, dat is dus een garantie die afgegeven wordt. Ja. Ja. Maar wordt er niet een deel afgebroken? Bijvoorbeeld de pastorie, blijft die bestaan? De, de pastorie de... De... is niet in de ontwikkeling meegenomen. Dus die is, de pastorie die is, die is, is nog, van nog van helemaal de... de... dus dan... vrij. De... Ja, die is nog van... Ja, van het paard, die maakt, ja. Maar die maakt dus geen onderdeel uit van het Rijksmonument Maria Boodschap. Ofwel? Het uh, maakt de wel deel uit van wel, het drijfmonument, maar okay. niet deel uit van deze transactie. Ja, okay. De transactie betreft het kerkgebouw, de kerk. het sacristie en de daarvoor de herbestemming benodigde grond. Ja, ja. Maar ook uh, het, de pastorie blijft overeind. De pastorie blijft, blijft er, ja. ja, ja. Oké, okay, en uh, uh, jullie hebben een brief geschreven naar het college. Mm -hmm. ja. En waarom? Nou, omdat we zijn allereerst, hè, we, zijn we, vooral, we hebben we ook aangegeven bij het college, we zijn erg blij dat er nu een nieuwe bestemming voor de kerk gevonden is. Omdat er natuurlijk een aantal jaren geleden is er ook al een poging gewaard. Dat lukte niet, ondertussen zag je dat de kerk nou ja, langzaam verloederde. Nou, dat is nu tot een stilstand gekomen, dus daar waren we Barsie, erg blij Barsie, mee. Was hij toch aan het verloederen een beetje, want uh, theaterspot zat erin, hè? Ja. Nou, je Kon je ziet, merken dat die echt gebruikt werd voor doeleinden waar ze ja, eigenlijk niet voor bestemd was? Nou, met de komst van Theaterspot is er denk ik wel een soort van tijd gekeerd. Want zij hebben echt weer uh, tijd en geld in de kerken gestopt ja, om hem ja, weer gewoon ja, hè, ja, in, in, ja. In, in glorie te herstellen. Ja. Maar um, nou, de tijd daarvoor zag je wel dat er door schimmels op de muren bijvoorbeeld... En uh, traptreetjes die wat afbrokkelden, dat daar wel uh, links en rechts wat, uh, wat verval uh, ontstond. Nou, uh, achterstallig. Terwijl onderuit. er eigenlijk niemand er meer gebruik van maakte, inderdaad. Dus dat was daarmee wel gekenterd. Maar om even terug te komen op uw vraag, hè, want we hebben een brief gestuurd naar de gemeente. Um, nou, wij zijn nog steeds als buurt heel erg bezorgd. Um, met name omdat met het feit dat de overdracht van de kerk heeft nu ondertussen plaatsgevonden. Dat is heel fijn. Maar daarmee is er nog steeds heel veel onduidelijkheid over het feit. Of daar twee woningen uh, al dan niet gaan okay. komen. Ja. En, um, nou ja, en we vinden het ook wel belangrijk dat, uh, dat we met de gemeente kunnen bekijken. Um, hè, als die herontwikkeling plaatsvindt, dat je wel zeg maar, uh, dat, het, het, het groene, prettige, open karakter wat daar nu is. Juist door de hele omgeving. Dat we dat kunnen behouden. Want 22 appartementen aan de andere kant betekent ook iets voor de, voor de parkeerdruk bijvoorbeeld daar uh, ter plekke. Maar de grond is van de parochie. Ja. Dat stuk. Ja. ja. En ja. moet je dan bij de gemeente zijn om uh, bezwaar te maken? Ja, de uh, gemeente ja. die, uh, moet uh, de grond die nu wordt verkocht... ten behoeve van de bouw van de huizen... Ja. daar moet een bestemmingswijziging op komen. Ja, ja. En daar heb je de gemeente voor. Oké, okay, maar die is nog van de parochie op dit moment. Die grond is ja, nog van de parochie. Ja, ja. Dat is overigens maar een heel klein deel van het totale perceel... wat voor ja. de kerk ligt. Want het ja. grootste deel van dat perceel wordt gebruikt... ten behoeve van de herbestemming... Van de Marie Boodschap. Bijvoorbeeld ja. de parkeergelegenheid. Ja, En daar zouden 22 appartementen komen. Mm -hmm. Dat zijn 40 auto's. Ja. Dat is toch best maar veel. hè? dat is geen 40, dus, uh, Er zijn normen voor. Er zijn normen he? voor. Zijn, ja. nou, dus dat, dat komt neer op ongeveer 30 parkeerplaatsen. Ik, ik, ik probeer me zo nee, voor, de, voor, ja. voor, voor te stellen. Als, dan, als er 22 appartementen in zijn. Dan blijft er toch van het inwendige van zo'n kerk niks over. Als je nu Maria Boodschap binnenloopt. Ja, dan kijk je met plezier rond. Het is een hele typische bouw. Het is dus een blok mooi metselwerk met prachtige bogen. Dan zitten er straks 22 appartementen in. Ja. Ik heb het idee dat ze daar een soort vierkante blokken in zetten. Waarbinnen dan die appartementen moeten komen. Hoe, hoe, <laughs> daar houd, maar daar hou je toch van je rijksmonument van binnen niets over. Nee, daar, daar, daar weet ik, het, ben ik, wat ik wel weet dat wij binnenkort heeft helemaal erfgoed uh, ons toegezegd dat er voor omwonenden... Een, ja, een inspraakavond. Informatieavond rond, ja, ja, ja, ja. Een inspraak, informatieavond. Ja, informatieavond. Geen inspraakavond. En ik heb wel, uh, nou dat proberen we misschien. Ja. Niet Wij gaan er vooralsnog voor uit dat de gemeente en Herman Erfgoed. Uh, samen met de omwonenden wil proberen daar iets moois van te maken. Dus ja. dat is onze uitgangspositie. En uh, ik denk dat ze dat uh, echt wel goed zullen doen. Dat, uh, maar daarmee is onze. Uh, het is wel zo, als je 40 auto's. Eerst omdat ja. er misschien zorgappartementen ja. komen. komen dan een zorgappartement uit. heeft maar 0,5 auto nodig, ja. is de norm. En een echt appartement 1,8. Een ja. 40 ja. En, en ik, ik, ik denk wel als din dus het centrum, auto's. Hè, dat is uh, iets minder. Maar ik denk wel eens 40 auto's. Ik bedoel, uh, vaak, ja, nee, uh, als mensen met twee uh, werken, hebben ze twee uh, auto's. Dan kunnen we wel yeah. 50, 60 worden. Hè? Nee, er is een organisatie, de Kruw, die, die heeft daar normen voor. Ja. En dan maakt maar even die, die, die, die glanzende, glinsterende foto met die lachende gezichten. Daar staat de projectleider Klaas Telgenhoff... luisterde de bijeenkomst op door een preludium en fuga van Bach op het orgel te spelen. <laughs> Hoewel op het orgel niet meer allergisch kon worden opgetrokken... zal Herman Erfgoed zich inzetten om binnen het project dit wel te doen. Hebben jullie vertrouwen in die Frank Telgenhoff en het uh, Herm Herman Erfgoed uh, gebeuren? Heb je er ja, vertrouwen ja. in? Het is zo dat alles wat Herman Erfgoed gaat doen... Wordt voorgelegd aan de gemeente. En de gemeente moet daar uiteindelijk toestemming voor geven. Ja. Dus ik bedoel. Uh, ja, ik heb, wij hebben best vertrouwen in dat er. Uh, zeg maar. een mooi gebouw komt te staan. Ja. Daar hebben we helemaal Ja, en als je nee. kijkt in de portefeuille van Herman Erfgoed. dan nou, hebben zij in ieder geval. zeg maar hele karakteristieke panden. In portefeuille. Nou ja, als je, dat, als je dat dan ook neerlegt op de Maria Boodschapkerk, dan heb ik daar wel vertrouwen in dat daar iets moois ook Noorstuig. uit gaat kunnen Hoe dus zij zijn deskundig op dat gebied. Zij hebben dat ja, in, ja. in meerdere gebouwen, zeg maar, Verdacht. hun ja. kennis en kunde ingestoken. Om die, ja. Oh. ja, dus de moeite waard om die site ja. gewoon eens te bekijken. Daar staat van, van Herman Erfgoed. Als je het nieuws kijkt, dan staat er ook wat meer op over de kerk. Ja. ja. En dat is echt, daar kunt u zien wat ja. ze ermee doen. Maar. Het is wel een bedrijf wat geld wil verdienen, hè? Dus, ja. Ja. Ja. ja. Hallo? Ja, ja, ja. ja. ja dat is, dat, maar dat is in alle hè, gevallen zo. U hè? heeft er alle vertrouwen in, maar ik zou toch goed de vinger aan de pols houden? Als dat ik, gaan we eh, zeker nou we doen. Ook doen. Ja. Kijk, wat als, ja. ik nu, als ik nu al hoor dat er eerst zorgappartementen zouden komen... toen zouden er appartementen komen... nu komen er koopappartementen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, als de gemeente nu, toestemt. Waar zij natuurlijk mee te maken hebben, is dat zij... Helmond Erfgoed, die uh, knapt zo'n gebouw op. En als zo'n gebouw klaar is, dan zoeken ze daar een, een eigenaar voor of een huurder. Ja. En zolang ze die eigenaar of huurder niet hebben... Maar knappen zij, kn zij het gebouw op? Ja. Dat is hun hoofd. Met eigen betaart. kosten en middelen. Zij knappen het gebouw en op. En zij hebben, kunt u op de site ook zien... en ieder specialist hebben zijn een samenwerkingsverband. Ja. En daarom hebben wij wel vertrouwen dat dat doorkeurig uit komt te zien. Het gaat ja. ons ja. eigenlijk veel meer dat uh, als het in zijn uiteindelijke vorm komt... de gemeente heeft in eerste instantie toegezegd... dat zij mee wil werken aan de vestiging van 22 appartementen in het gebouw... Ja. en de medewerking voor het bouwen van twee huizen buiten het gebouw. Ja, ja. En dat is wat wij jammer vinden. Wij hebben in 2012, was er ook al sprake dat uh, gebouwd ging worden... daar zijn wij toen... Uh, ook hebben wij daar met de gemeente over gesproken. We hebben toen al kenbaar gemaakt dat een grote groep omwonenden daar erg veel problemen mee hadden. Ja. En daarom vinden wij het jammer dat er zonder kennis vooraf... voor een tweede keer zo'n toezegging is gedaan. Zonder dat je zegt van nou laten we daar nou eens met de mensen goed om praten voordat we dat gaan doen. Of ja. met die mensen praten onder welke voorwaarden we dat gaan doen. En nu ja. moet dat achteraf gebeuren. En dat brengt eigenlijk alle partijen... Door hem misschien toch iets te makkelijk gedaan naartoe zeggen. Maar nou, nou, nou, nou, nou speel ik even advocaat voor de duivel. Ik bedoel, die, er worden daar twee woningen gebouwd. De ruimte is er. Nou, uh, die ja, die ik denk vanmiddag, ik ga eens even kijken. Ja, hoor, maar dan, ja, het viel ja, mij tegen. Want dit, dat wordt dat stuk voor de ingang van, de, ja, de, van het kerkhof. Ja, het kerkhof. Ja. Dus die mensen... Nou, er noemen... worden geen grote woningen dan, nee, hoor. Nee, nou, en ze speelt denk ik nog een ander stuk ook een rol. Je hebt daar uh, juist ook de toegang tot de begraafplaats. Ja. Wordt een totaal ander Om. karakter, krijgt dat. Dus ja. ook voor ja. nabestaanden kan ik me zo voorstellen... Ja. Um, he, dat... maar Die kun je makkelijk aan de andere kant leggen. Ja, aan de Tilburgse Ja, ja dat, is, dat is Maar goed, nee, jij was dat de advocaat van de Tilburgse <laughs> ja, nee, maar, nee, maar waarom, waarom uh, zeg ik het zo? Ik, ik lees dus: er zijn mensen die zeggen. Het is niet alleen de voortuin van de kerk, voor mij is het veel meer. Mm -hmm. Ik heb er leren fietsen. Of ik heb er iedere ochtend een gezellig gesprekje als ik de hond uitlaat. Nou, dat is ja. ook maar zo. Maar dan denk ik: ja, maar dat zijn toch argumenten die, uh, nou ja. Ja, ik zijn, ik dat denk nou, dat zijn dat nou zwaarwichtige te... argumenten? Kijk, ik woon aan de, de Bergstraat. Mijn achterkant is de Vloed. Daar uh, waren ze voornemens van plan in het kader van de ontwikkeling Zuidas woningen op terpen te bouwen. En Dan denk ik van, nee, maar nooit niet. Niet in mijn achtertuin. Maar ik heb als enige daar belang bij. En mijn argument is, ja, dan ben ik mijn uitzicht kwijt. Er nee, ja, is nu geen argument. Hè? Dat kan wel dat een argument is, zijn. Een ligaal, kan een argument ja, zijn. Ja, ja, dat ja. Of als er uh, zon weggenomen wordt, uh, weet ik wat. Hmm. Maar er zit daar ook, uh, wat je kijkt, is juist die, die openheid van het karakter... geeft juist uh, het feit dat, uh, dat je dus die kerk kan zien in haar volle glorie... doet ook recht. En het feit dat het zo'n prachtig monument is... als je dat dichtbouwt, ja, ja, ja, ja, dan verlies ik, je daar ja, een stuk ja. zicht... En daarbij Je neemt het, een, stuk zicht, ja, een stuk zicht aan de kerk maar ook weg. Van, ja, van, van, van dat stuk gebouwen en uh, verder is het ook zo dat uh, er zijn een aantal hele markante grote bomen. Ook die wil je graag behouden voor juist dat stukje, want het heeft een soort van eigenheid die je ja. verliest op het moment ja. dat je het dicht gaat bouwen. Ja. En natuurlijk, die voorbeelden die u noemt... Hè, maar dat zijn dingen die gewoon uit het leven gegrepen zijn... ook ja, ja. om je aan te geven hoe belangrijk het voor veel mensen is... dat dat karakters ook behouden kan nee, blijven. Maar ik, ik, ik, ik, dit, dit zijn dus vrij emotionele argumenten... waarvan ik dan denk van... Kijk, maar in de buurt komen ook steeds meer gezinnen met jonge kinderen wonen. En ook die zouden het heel jammer vinden... als daar twee huizen komen te staan. En als de s'avonds nog licht is... wordt dat vaak geoefend door de vendelwaaiers... Dan denk ik, ik vind het dan nou niet de meest uh, valide of sterke argumenten nee, om te zeggen nee, wegwezen. Nee, maar de, het, het, het, het belangrijkste argument is als daar inderdaad twee huizen komen en een parkeervoorziening voor veel auto's, dat is ongeveer de parkeervoorziening die men vraagt, is ongeveer twee derde van het Oranjeplein. Mm -hmm. En dat moet dan allemaal op dat terrein. Ja, dat gaat niet uh, een mooie, rustige nee, groene omgeving Nee, uh, dat zou betekenen dat het langs de kerk geparkeerd Klopt. moet worden. Ja. Neem je daar het zicht van weg. Ja. ja, en dan, ja, je hebt dan door, als je, het is een optelsom, hè. Dus je hebt dus die kerk met de herontwikkeling, prima. Maar dan de, al die parkeerplekken... Twee woningen, die hebben ook weer parkeerplekken. Eh, eh, toegang tot de begraafplaats. Alles bij elkaar opgeteld. Eh, verandert er iets van karakter wat dan onomkeerbaar wordt. En ja. daarvan denken we van ja... Dus de kerk verliest ook een stuk van haar statuur juist op zo'n ja. moment. In die open groene omgeving. Eh, dat, is, eh, ja, dat zouden wij heel erg jammer vinden. Maar, maar ja, ik denk ook al komen die huizen er niet. Daar zal dan de parkeergelegenheid komen. Nog steeds, ja. Dus ja. er zullen goede ja, is, oplossingen voor moeten dus, komen. Dus, en alleen, het, uh, en de, uh, alleen het, het, het karakter is anders, zodat je gewoon de kerk in alle openheid, zeg maar van alle kanten, dus kan blijven open. zien liggen. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat als je, stel dat de, de huizen er echt komen en je loopt er over een paar jaar langs, dat de mensen dan zeggen van, goh, wie heeft er in godsnaam besloten om daar ooit twee huizen te bouwen? En dat vind ik alleen al heel erg jammer. Ja. Ja. Maar, ik, maar ik lees dus in die brief, het kerkbestuur heeft aan het slagen van de herbestemming van het kerkgebouw altijd de bouw van de hierboven genoemde huizen gekoppeld. Zonder de toestemming voor woningbouw zouden de plannen niet succesvol kunnen worden afgerond. Dat is inderdaad altijd gezegd. Ja. Maar er is nog geen toestemming, er is nog geen vergunning gevraagd. Of nee, daarom dat dus, is het, nee, dat is het andere nee, punt. Je, je kunt op je klompen nateel, dat gaat gebeuren natuurlijk ja. Ik weet het niet. Nou, daar uh, zit ook mede onze zodra zorg, de vergunning is. aangevraagd is, ja. kun je bezwaar ja. maken. Dus. Ja. nou Daar zit onze zorg, omdat in eerste instantie... Hè, ik denk ook dat uh, de gemeente in alle haar bereidwilligheid... heeft geprobeerd ook mee te denken om dit realiseerbaar te maken. Omdat juist het belang daar was om die kerk te behouden voor Gorlen. Ja. Ja. En nu ben na de inzien blijkt dat, dat die portemonnee... Uh, die was al voldoende groot met de overdracht van de kerk <laughs> ja. alleen... En, uh, nou ja, en dat, dat is wel, uh, daar zit dus onze zorg. Hè. Het is dus nog steeds niet van, uh, van tafel, het punt van die twee woningen, terwijl de kerk behouden kan blijven. Ja. Waarom zou je dan zoveel willen veranderen in zo'n omgeving, terwijl het, het goede is geschied het feit dat die kerk behouden kan blijven? Ja, precies. En een mooie bestemming krijgt. Klopt. Maar ik lees ook in die brief, uh, dus na lezing van bovenstaande passage kunnen we niet alles constateren. ...concluderen nadat de gemeente door het kerkbestuur op het verkeerde been is gezet. Wat is er dan gebeurd? Dat, dat, dat... Nou, zand in, in, in, in de raden dan... rust. Nou niet zand, maar uh, misschien het gemeentebestuur niet... ...maar de politieke partijen... Uh, ...die zeggen echt ja, maar als die huizen er niet komen... ...dan verloed dat te kijken, want dan wordt er geen herbestemmingswerkzaamheden uitgevoerd. En dat is met de overdracht van 7 november... De, po dat, de politieke partijen. Nee, de, zeg je. de parochie heeft dat in eerste instantie aangegeven. Dat dat voor hun het probleem was. Dat zij dus niet die kerk konden overdragen rendabel zonder de opbrengst van die twee, twee plekken, van die twee huizen. En daar is door de gemeente bereidwillig naar gekeken. Van hé, hey, we, moeten, we moeten daaraan meewerken. En dat blijkt dus achteraf niet zo te zijn. Dus nou, het was de, de, de vraag van Hebron. De parochie. Klopt, ja. ja. Ja, het is goed. dus eigenlijk een gewone geld komt het Ja, ik denk het ook. Want het, het, het kerkgebouw is ruimtelijk gezien nu uh, in positie in een bepaalde factor in onze buurt. En dat willen we ook graag zo houden. Ja, ik zeg dat wil ik ook in de vloed ja. destijds, maar in hoeverre ik daarin uh, in slaag. Um, ho, ho, hoe krijg je de politiek aan je kant om um, zeg maar uh, in jullie plan te slagen en die woningen daar weg te laten? En uh, wat, wat is de eerstvolgende stap van jullie? Nou, we hebben de, uh, de politiek laten weten uh, uh, dat wij grote bezwaren hebben met huizen. Dat nu de herbestemming van de kerk verzekerd is. Nou. Ook zonder dat die huizen er komen. Er staat een belangrijk politicus achter jullie, dat is Ad van Beurden van de VVD. En dat ze dan nog dus hij moet eens, het maar goed in zijn oren knopen. En dat ze dan nog eens heel goed willen kijken of die huizen wel echt nodig zijn. Nee. Ja. Ja. Ja. Maar goed, de brief is gestuurd naar het college van BNW, niet naar de gemeenteraadsleden. Nee, nee, nee, we hebben nog één minuut Misschien is het ook wel handig om de parochie te benaderen. Wij hebben de, parochie de grond is al. van de parochie. Wij hebben de parochie al een heel lang geleden een brief geschreven op 2 augustus... en nog steeds geen antwoord opgehaald. En? Geen antwoord, antwoord opgehaald. Oh, ik zou een rappelletje ja. sturen. Ja, maar Toch? zij weten wel dat wij op een land... We moeten gaan stoppen, maar we spreken af. We nodigen u nog meerdere malen terug, want hier is het laatste woord er niet over gesproken. Ik dank onze luisteraars en ik zou zeggen graag tot volgende week.